Kabbalah for complete life management, audiofile 3. De laatste 6 à 7 jaar, is ook van, van, van, van perspectief van, van het schrijven van het boek, vanaf het moment van het schrijven van het boek, de laatste 6 à 7 jaar geef ik ook nu en dan aan prominente figuren thuis of via internet, een soort persoonlijke begeleiding. Ik heb al gezegd, ik doe het al lang niet meer. Um, waarom ik dat doe? Omdat juist die mensen eigenlijk nergens terecht kunnen komen. Zij komen niet naar gewone plaatsen toe om te leren. Ze komen niet omdat om JC bijvoorbeeld steeds op de tv te zien, te zien uh, zijn. Het zijn beroemde mensen die in de politiek zitten en in allerlei andere sectoren en natuurlijk willen, willen die niet opvallen. Want ze willen niet aan anderen laten zien dat ook zij iets mankeren. Als je zo iemand op tv ziet, zie je een lekkere, zelfverzekerde kant. Alles wetend. En als hij dan ergens naartoe gaat om zichzelf te corrigeren, dan schaamt hij zich. Hier in Nederland is dat in ieder geval zo. In Amerika niet. Daar is het een status om Kabbala te leren. In Hollywood geeft het status als je zulke dingen doet. Maar ook daar vindt men geen boek zoals dit. De boeken die men over de hele wereld voorgeschoteld krijgt verlekkeren de lezer. Zij geven wel iets intellectueels. Maar helpt het ook? Het helpt niet. Ik mag dat niet doen. Ik mag de mens niet zomaar verlekkeren. Ik mag het niet doen van mijn leraar, uiteraard, naar geest. Ja. Ik mag de mens niet zomaar verlekkeren. Want als ik dat doe, want als ik dat ga doen. Dan worden alle geheime, heilige boeken voor mij gesloten. Je kan alles geven wat je wil, maar komedie spelen in het geestelijk. dat kan ik niet, want dat kost mij mijn leven. Geen komedie spelen, niet voor geld, niet voor beroemdheid, et cetera. Iedereen moet keuzes maken. Er kwam zo een beroemdheid bij mij. Daarom begon ik, begon ik erover. En voor hem was het verschrikkelijk om zichzelf klein te maken. Deze persoon zit in de showbusiness. Um, en is bekend in Nederland en over de hele wereld. Ik moest hem klein maken, want zonder dat zou hij niet vooruit kunnen gaan. Hij zat zo vol van zichzelf. Ja, in het begin. Het lukte hem maar niet om zich klein te maken, en hij wilde dat graag. Kan je je dat voorstellen, zo'n zelfverzekerde man? En dan, na ongeveer zes pittige sessies, kwamen er tranen bij hem. Hij zei dat hij zijn leven, zijn hele leven nog nooit voor iemand of door iets had gehuild. Hij was een echte vechter en winnaar in dit leven, in deze wereld. Maar natuurlijk in materiële aangelegenheden en wilde echt gaan leven. Hij zei tegen mij, nu voel ik leven in mijzelf. Niemand kon hem zo krijgen, ook ik niet. Maar hij... Kon niet anders, omdat ik mijzelf, omdat ik mijzelf klein maak bij zo iemand. Klein in de zin dat ik hem dan kan helpen. Niet ik, ja, Michael Portner, maar ik kan mij als het ware doorzichtig maken. Ik heb het geleerd. Het zit niet in mijn karakter, maar ik heb het geleerd met moeite, met tranen, met zweet. En terwijl ik met hem spreek, neem ik zijn pijnen intuïtief binnen mijzelf en die breng ik dan omhoog. Uh, van buiten doe ik niets lijkt het of ik niets doe, maar van binnen haal ik het omhoog. En dan komen de krachten die voor hem bestemd zijn, en niet voor mij, maar ook mijn verbeteringen komen daardoor. Ik maak mijzelf klein, en hij, als hij trots is, kan hij dan niet met mij communiceren? Hij wil zich dan aan mij aanpassen. En dan komt de breuk in hem. Dan is het net alsof dat opeens de mens verschijnt. Het persoonlijke van hem komt dan naar buiten. Nog nooit heeft hij zichzelf zo gezien. Uh, hij gaat dan naar de spiegel en raakt zichzelf aan, zijn gezicht, met zijn vingers. Ben ik dat, zegt hij. Zulke dingen heb ik meerdere malen meegemaakt. Verschillende dingen, waarbij prominente mensen uiteindelijk toch tot mens zijn geworden in harmonie met zichzelf. Maar je moet wel weten dat je het ervoor over moet hebben. Je moet weten uh, je dat jouw opgeblazenheid Zeggen, je moet weten dat je, dat je jouw opgeblazenheid nodig had om jezelf te differentiëren. Om lagen van jezelf op te bouwen. En nu moet je die leren te breken. Niets van jou verdwijnt, maar je komt dieper in je eigen structuur. Je gaat niet mee navolgen, maar je gaat je eigen innerlijke innerlijk leren kennen. Het uh, is een groot avontuur binnen jezelf. En binnen betekent ook buiten. Dan pas zie je de behoefte. We kunnen dat niet ontlopen. Als jij je leven op wilt bouwen, dan moet je het avontuur aangaan. En dan zal je ook echt begrip voor de ander gaan krijgen. De hele bedoeling is om jouw natuur te overwinnen jouw aardse natuur, en te komen tot je ware mens, je innerlijke mens. Ervaar wat je nu gehoord hebt, neem het moedig aan, en dan zal het je helpen. En nu aan het werk. Hoofdstuk 1 Welke medicijnen hebben wij nodig? Hoe erger de ziekte, hoe krachtiger het medicijn moet zijn. En daarom hebben wij in deze tijd een zwaar medicijn nodig tegen onze Vergevorderde eigenliefde. Wat is het verschil tussen verstand en lichaam? Beide willen toch voor zichzelf ontvangen. Het verstand wil voor zichzelf ontvangen op het niveau van gedachten. Onder andere door berekeningen te maken. Gedachte is de eerste fase van een wens, berekening. Het hart is al wat zwaarder dan de gedachte, geeft gestalte aan het gevoel en zoekt naar middelen om uit te voelen. Er is intentie en inspanning. En door de handeling wordt de gedachte slechts met handen en voeten uitgevoerd, want de intentie van het hart is anders. Tekort kort is een drijfkracht. Lijd is een gevolg van een onbevredigd verlangen. Dat leid wordt dan de drijfveer waardoor je alles op alles zet om te gaan ontvangen. Wanneer je leider vaart, ga dan dieper in jezelf en zie wat de oorzaak is van je leid. Een pijnlijke vinger, het verlies van een geliefde, etc., is leid maar het is het resultaat en niet de oorzaak. Kijk met je innerlijke verstand, innerlijke verstand dieper in jezelf naar wat de bron is, het ware verlangen dat ten grondslag ligt aan je leven. Vlucht er niet van, maar ga kijken wat de oorzaak is en dan kan je er iets aan doen. Elke men, elk mens moet op de een of andere manier de lagere wensen hebben gehad. Om tot, een, om tot de innerlijke mens te komen. Al die dierlijke wensen mag men wel gebruiken. Zij zijn onderdeel van het bestaan van de mens. Maar daarna kan men zich bezighouden met het innerlijk. Waarom dan? Omdat dat het doel van het bestaan is. Het is niet de mens die dit zelf verkiest, ook al lijkt het in onze ogen wel zo te zijn. Elk mens zal tot zijn volledige vervulling komen. Uiteindelijk, waarbij hij alle creatieve krachten die aan hem gegeven zijn, volledig zal ontplooien. Niemand ontkomt hieraan, al kunnen wij dat nog niet zien. Als iemand dat niet wil, is hij als een kind, en kan je tegen een kind zeggen, en kan je tegen een kind zeggen, doe dit, doe dat? Nee, een kind wil met een plastic autootje spelen. En dat kan je hem niet kwalijk nemen. Zo ook de volwassen mens. Die speelt nog in een verbeelde werkelijkheid. Leeft in de verbeelding. Maar niemand kan er aan ontkomen. Hoe sneller men het doet, des te beter. Kabbalaleer geeft ons een manier, een methode, om zo snel mogelijk de finish te halen. Net als, net als bij een marathon. De een is al over de finish en de ander komt veel later. Als je kabbalen doet, en de instructie leert kennen, kom je veel eerder aan. Al dat lijden hoef je dan niet te beleven. Als je de kabbala toepast, dan loop je voor de klappen uit. Maar dat kost tijd en moeite, moeite om keuzes te maken. Hoe kan een mens steeds zijn eigen intenties peilen? Hoe kunnen wij onze intenties peilen ten opzichte van ons persoonlijke doel? Een mooi voorbeeld. Er zijn twee mensen. En de een wil de ander een lening geven. Jan en Piet. Jan ziet dat Piet geld nodig heeft en wil hem geld lenen. Maar Piet heeft geen borg. Jan moet hem het geld geven in puur vertrouwen. Dan kan hij zeggen, bij zichzelf natuurlijk, hij is mijn vriend, ik hou van hem, ik vertrouw hem en ik geef hem graag een tientje. Zijn mate van vertrouwen is dan een tientje. Een andere verhouding is dat Jan hem vertrouwt, meer vertrouwt en geeft hem 100 euro. Voor zoveel vertrouwt hij hem. En weer een andere verhouding is dat Jan zegt: Ik vertrouw hem zoveel dat ik hem de helft van mijn bezit geef. Dat is een veel hogere mate van vertrouwen. En stel dat hij die, dat die het niet teruggeeft, dat is ook mogelijk. Dus de liefde voor zijn vriend is veel groter en zijn vertrouwen is ook gigantisch groter dan in de vorige gevallen. Er bestaat nog een ander vertrouwen, een 100% vertrouwen. Iemand is dan bereid alles te geven wat hij heeft, zonder te weten of hij het terug zal krijgen. Dat is dan een volledig vertrouwen, een geloof, geloof boven het verstand. Op die manier kunnen we ook onszelf van binnen peilen. Want bij deze laatste mate van vertrouwen zal je ook het optimale kunnen bereiken. Ben je bereid om mijzelf om te geven? Dat is precies hetzelfde. Is mijn geloof genoeg voor een kindje? Niet van geld, maar van krachten, wensen, en van alles wat ik meen dat ik ben. Ben ik bereid om van mijn ik te geven? Dit betekent dat ik mij als embryo in de moederschoot van het licht leg, en innerlijk. Mijn volledig vertrouwen geeft. Hoeveel tijd ben ik bereid per week te investeren in mijn persoonlijke doel? Richt je niet op de anderen. Want als je dat wel doet, dan kan je niets opnemen van hetgeen daarvoor je hier naar de les bent gekomen. Van binnen worden wij met onzichtbare, onzichtbare draadjes verbonden. Pel jezelf steeds, als je zegt: Ik heb geen tijd, of dat, dat en dat moet ik, moet ik betalen, dan laat je je lot, lot van buiten bepalen. Zeg je dat je alleen maar een kwartiertje de tijd hebt voor kabalen, dan leg je je in handen van het lot en laat je anderen voor jou bepalen. De maatschappij, die vrouw, kinderen, noem maar op. Uh, je kunt jezelf altijd rechtvaardigen door te zeggen, oh, ik heb nu geen tijd, maar volgende week heb ik meer tijd. Je moet je niet van buiten laten beïnvloeden, zodat je meer tijd aan je innerlijk kan besteden. Dit is jouw echt leven, echte leven. Het gaat om jou en dan kom je steeds dichter bij jezelf, zodat so niet anderen jouw lot bepalen door te zeggen, doe dit en doe dat. Er zijn twee elementen die in de studie en uitoefening van de kabbala, het werken aan je optimale ontwikkeling, Belangrijk zijn. Studie betekent studie voor het innerlijke, oftewel jouw intenties. Er zijn twee aspecten: kwantiteit en kwaliteit. Hoeveel tijd per week, per dag, per week, per maand hou je je met het innerlijke bezig? En met welke intensiteit. Het kan ook zo zijn dat iemand zich de hele dag met het innerlijke bezighoudt, terwijl een ander daartoe geen mogelijkheid heeft, omdat hij bezig is met zijn levensonderhoud, om het minimum te krijgen wat hij nodig heeft en kan in dit leven. Misschien is hij in dit leven niet zo pinter, niet zo bij de hand, en niet zo goed met zijn ellebogen, en heeft hij twaalf uur per dag nodig om in zijn onderhoud te voorzien. Zo iemand heeft misschien maar een kwartiertje per dag, of zelfs per week, vrij. Hij moet het zo doen, dat, die, dat hij op een dat hij op een of andere manier in die korte tijd per dag of per week behaalt wat een ander die zich ook met het innerlijke bezighoudt in acht uur behaalt. Qua krachten worden het gezien als hij oprecht is dat hij zo weinig tijd heeft en toch de kans benut voor dat kwartiertje. Daardoor kan het kwartiertje dat hij bestijdt, meer teweeg te brengen dan de acht uur aan elkaar, die een ander per dag met het innerlijke bezig is. Het is dus niet te meten in absolute termen. Dat, klein, dat kleine beetje dat de van naturen heeft gekregen, gebruikt hij tot het uiterste wat hij kan, want naar krachten wordt de mens door het licht heel anders gezien dan door de mens zelf. Wij kijken hoeveel boeken een mens heeft geschreven en hoeveel congressen hij heeft, heeft bezocht. Maar in de ware realiteit, in het innerlijke, wordt alleen rekenschap gehouden met de richting en de mate van de intentie. Het is een relatief gegeven om de Kabbala te gaan begrijpen en toe te passen, is het nodig dat je je verstand uitschattelt, je van binnen klein maakt. Maak geen vergelijkingen met niets van wat je al weet. Kabbala spreekt niet over deze wereld, al worden er woorden van deze wereld gebruikt. Dat is de originele methode, de instructie om de onwrikbare wetten van het heelal optimaal te gebruiken en te benutten. Het uiterlijke heeft niets met de kabalen te maken. Jij ziet alles met je vijf zintuigen. Maar de Kabbala spreekt tot de innerlijke mens en zijn vonken van licht, komende uit de innerlijke verheven wereld. Wat de Kabbala ons leert, is hoe wij naar eigenschappen in overeenkomst moeten komen met het innerlijk. Wil je tot je vervulling komen, dan moeten je eigenschappen overeenkomen met de wetten van het heelal. Dan kan je het innerlijke en jezelf begrijpen en optimaal ontwikkelen. We hebben alles in onszelf om hier op aarde tot vervulling te komen. Het innerlijke. Volgend, volgend um, paragraafje 1.2: het innerlijke en het uiterlijke. Voor alles is het nodig om duidel duidelijk te maken hoe de mens is gestructureerd. Het gaat erom dat alles uit twee principiële delen bestaat: het innerlijke en het uiterlijke. De uiterlijke mens leeft alleen volgens de wetten van de lagere materiële wereld. Voor hem bestaat alles uit prettig of onprettig. Onprettige beslissingen en toestanden verwerpt hij direct en bestempelt hen als kwaad. De prettige dingen echter... Willi, wil hij graag naar zich toe trekken en beschouwt hij als goed. Maar de innerlijke mens de gedraagt zich naar de objectieve, onwrikbare wetten van het heelal. Voor hem bestaat alles uit waarheid of leugen. Deze twee aspecten bepalen alle voornemens en handelingen van de innerlijke mens. Vandaar dat slechts de innerlijke mens adequaat kan reageren op de ware signalen in zijn leven en zijn uiterlijke mens in de goede richting stuurt. Dit is allemaal volgens de wet van overeenkomst naar eigenschappen. Uh, paragraafje 1.3. Stribbel niet tegen en schakel je verstand uit. In het geheime boek Zoger staat geschreven en hint gegeven dat vanaf 1900 pakweg 1995 uitgerekend, de zuivere Kabbalaleer door de massa begrepen zal worden, dus door velen, ja, dus niet door enkelingen, maar nog al meerdere mensen. De wetten van het heelal hebben absoluut niets met de fysieke mens te maken, maar met de innerlijke mens. Voel je het aan, dan voel je de wetten van het heelal. Je mag uiterlijke tradities naleven, maar je innerlijk moet je richten naar de wetten van het helle. Deze werden aan de innerlijke mens gegeven, de kracht in elke mens die naar de volmaaktheid streeft. Het innerlijke van een mens is. Een onbekend land. En hij, moet het, en hij moet eerst leren hoe hij daar in kan leven. Tijdens het lezen van dit boek moet je een houding aannemen van een kind dat graag een extra dimensie wil aanleren om binnen zichzelf het ware leven te ontdekken. En daarin te willen leren leven. Daardoor zal je leven zin krijgen, en zullen al, al jouw aspiraties tot vervulling komen. Maak je klein, stribbel niet tegen, en schakel je verstand uit. Wees niet bang en krampachtig. Van binnen. Je kan jezelf toch niet verliezen. Open je voor een nieuwe waarneming. Gun, je, gun jezelf de kans. En laat het aan jou gebeuren. De cabala-leer, de cabala-leer, nog de Schrijver, heeft het over de verhoudingen van de uiterlijke mens. Die heb je zelf met een lepeltje pap gekregen. Daar kom je hier niet voor. De buitenkant is schijn en heeft niets met jou te maken. Dit boek gaat enkel over het innerlijk. Ieder heeft in zich een innerlijk mens. Dat wil zeggen, krachten die in de bovenkant van zijn systeem actief zijn. De mens verstrooit eerst zijn creatieve krachten aan onbenullige dingen en laat de opbouwende heilige vonken in zichzelf liggen voor wat zij zijn. Maar uiteindelijk dient de innerlijke mens de vonken van het goede, de crème de la crème, eruit te halen, en bij de meest intieme plaats in zichzelf, zijn eigen heiligheid binnen te brengen. Je kan enkel over je ware ik, uh, leren, bij je innerlijke mens, die in ieder van ons is. Je moet hem alleen ontdekken, en bij al je doen en laten betrekken. Het doel is de innerlijke overeenstemming naar eigenschappen met de onwrikbare wetten van het heelal te bereiken. Wil je het beste uit je leven halen, dan moet je leren je innerlijke mens te ervaren, want je innerlijke eigenschappen stemmen overeen met de wetten van het heelal. En dan zal je de ware wereld ervaren die helemaal niet zo slecht is. Daar bestaat beslist geen straf, maar enkel beloning. Hoofdstuk, hoofdstuk 2 Paragraaf 2.1 Wie ben ik? Met ik... Bedoel ik de innerlijke mens? Als je de wetten van het heelal bestudeert, ontdek je de innerlijke mens in jezelf. De innerlijke mens is een deel in elk mens dat de eenheid met de wetten van het heelal nastreeft. Alleen door de innerlijke mens in jezelf kan je tot de vervulling komen. Zoals gezegd is, ik citeer het, niemand komt tot de vader dan door mij. Einde citaat. Door de innerlijke mens in jezelf te vinden. Alle uiterlijkheden laten zien dat de mens nog een kind is. Wij zijn in deze generatie al voldoende egoïstisch. En dat is een compliment. Dat wij beginnen te strijven naar de, naar de ultieme ontwikkeling. Dit is de eerste generatie ooit. Enkele uitverkorenen in het verleden Uitgezonderd, die deze mogelijkheid, mogelijkheid heeft, om, welke generatie dus deze mogelijkheid heeft, om het traject tot de innerlijke mens te doorlopen. Alles kan men weergeven als een verhouding tussen het innerlijke en het uiterlijke te zien ten aanzien van elkaar. Hoog betekent dicht bij het licht, fijner. Laag betekent laag. Laag is verder van het licht, grover, aardzer. Uh, paragraafje 2.2 De innerlijke structuur van de mens op aarde. Daar heb ik in het boek ook een, een tekening van gemaakt. Plaatje. De opbouw is te vergelijken met de schillen van een ei. Eerste. Centraal zit het oneindig stralend licht. Het is een schittering. Binnen de diepste diepte van jezelf. Het licht heeft de eigenschap van absolute onzelfzuchtigheid. In het heelal uitgegoten en naar krachten weergeven als een ladder. Hoe meer naar binnen, des te hoger, Dichter bij je bron, bij je vervulling. Hoe meer naar buiten, des te lager, grover, verder, van je ware ik, met filters bekleed en bedekt. In elk mens zit licht, maar is de mens voldoende ontwikkeld om het te ervaren? Elk mens zal het ooit ervaren. De weg. Het tweede. Tweede plaats. Op. Het eerstvolgende rondom het licht is de innerlijke mens. De zone van het goede in de mens. Het derde. De zone van goed en kwaad zit voorbij de innerlijke mens. Het is een neutrale zone waar de mens deze twee krachten voelt. Het vierde, de uiterlijke mens volgt op de zone van goed en kwaad. Het is niet het vlees, maar het zijn de lagen van uiterlijke waarneming. Het innerlijke deel van de uiterlijke mens is verhaal. Religie, opvoeding, culturele bovenbouw, maatschappelijke normen, van welke aard dan ook, volk en dergelijk. Het kan ook niet tot vervulling brengen, het vijfde. Ook buiten ons uh, is licht in de hoedanigheid van de natuur. Het is zwaar of grof omringend licht, dat wij van buiten ervaren. Alles wat ik werkelijk ervaar, is binnen mijn huid. Het is de reactie van iets op mijn zintuig. Paragraaf 2, 3 Waar ben ik? Mijn verhaal is de innerlijke kant van de uiterlijke mens. Ja, bijvoorbeeld een religie, ja, is toch wel uh, uh, hoger, dieper, ja, dan gewoon de uiterlijke, dan de uiterlijke werkelijkheid, ja, om zo te zien, de uiterlijke mens. En dan is het, het is dan de religie ook, dus als een deel, onderdeel, dus als een variatie van een verhaal, wat ik verhaal noem, is de innerlijke kant van de uiterlijke mens. Maar het is wel de uiterlijke mens, maar de innerlijke kant ervan. De kabbalenleer Kabbal spreekt met geen woord over de fysieke mens, maar spreekt over innerlijke correcties van een enkel persoon om zich met de wetten van het heelal in overeenkomst te brengen. Al het overige is geschreven in de vorm van een verhaal, zonder de strenge regels of uh, inquisitie waren wij weliswaar wilden gebleven. Maar het blijft een verhaal van de uiterlijke mens. Het heeft niets met de innerlijke ware mens te maken. Je kiest tussen vermeende goed en kwaad maar het is niet jouw goed en kwaad. Het is slechts een product van je aanpassing aan de buitenwereld, in welke vorm dan ook. En waar ben jij zelf dan? Wij komen niet tot de waarneming van ons eigen goed en kwaad, omdat wij een verhaaltje van anderen overnamen wat zijn eigen leven is gaan leiden, aan de binnenzijde van onze uiterlijke mens. De innerlijke mens voelt het innerlijke aan. Wij moeten de uiterlijke mens doordringen, om tot de innerlijke mens te komen. Dit boek, in dit boek richt de Kabbala-meester. De schrijver zich enkel en uitsluitend vanuit zijn innerlijke mens tot jouw innerlijke mens. Ja, overeenkomst naar eigenschappen, ja, herinner je nog. Eenmaal tot de ware inzichten over jezelf gekomen, begin je je eigen goed en kwaad te doordringen. Tot die tijd ben je nog een kind. Geestelijke opzicht, ja. Een kind van moedertje natuur. Eventueel een kind van veertig jaar. Uh, de vol volgende paragraafje. Uh, 2.4 Waar zit mijn ware ik? Waar zit mijn vrije keuze? Het is niet het licht zelf, dat is de schittering van binnen die wij ervaren. De innerlijke mens leunt tegen het licht aan, waar alles als absoluut goed wordt ervaren. De, uit, de uiterlijke mens is het gebied van absoluut egoïsme. Je zult niet doden, is een wet van het heelal. Het verduistert je wel, indien je fysiek zou gaan doden. Om te beginnen is het goed om in het verhaal te geloven. Men bouwt er iets mee op, maar vooral in de uiterlijke mens. Het is cultuurgoed dat je niet verder brengt. Het was eerst nodig om het te ondergaan, maar nu wil je jezelf echt leren kennen, om het beste uit je leven te halen. Je gaat naar binnen, door het verhaal heen, en dan ervaar je daar dat, dat brok, dat brok ongedifferentieerd gevoel. Wat ervaar je als je hier niet zou komen? Dan zou je aan de koninklijke tafel uh, zitten en enkel patatje met mayonaise eten, terwijl er zoveel so meer is. Je proeft de ware spijzen niet, van het leven. Um, Tot die tijd ben je een georganiseerd dier. Mens word je pas als je in je innerlijke gedeelte aankomt. Zolang je een uiterlijk verhaal volgt, zit je in je uiterlijke gedeelte met vijf zintuigen. Zoals een dier met een natuurlijke drang naar eten, drinken en seks, en daarboven is het verlangen naar rijkdom. En daarboven naar macht. En uiteindelijk het hoogste wat je hier binnen je materiële wensen kan behalen is wetenschap. Het egoïsme is structureel bedoeld om te beletten dat je naar binnen gaat en tot je vervulling komt. Ter termen als leefbaar maken en tolerantie vallen binnen het egoïstische. Kabbala zegt niet leefbaar, maar levend, zowel ten aanzien van een individu als van een maatschappij. Wie zich slechts aan het, aan het verhaal hecht, kan wel menen, een ander lief te hebben, lief te kunnen hebben. Maar dat is, gezien vanuit het innerlijke gedeelte van een mens, waar, waartaal. De uiterlijke mens heeft zijn verhaal lief, hij zit tot aan zijn oren in het egoïsme en heeft geen waarnemingsorganen om zich innerlijk waar te nemen, de mens van onze generatie evenwel kan wakker worden geschud. Wij revalideren. Alle zelfdoding is wel human te noemen, maar het is aan een aan een, het, is, het is een aan tijd gebonden idee. In coma leef je absoluut nog door. Want de innerlijke mens is dan nog springlevend. De uiterlijke mens kan nooit tot vervulling komen, maar jij moet hem steeds doorboren. Het geloof, het geloof dat veertig jaar door de woestijn lopen een fysieke aangelegenheid is, of was, is goed voor een kind. Wij moeten innerlijk werk doen, naar innerlijke waarheid zoeken. Dat kan niet louter verstandelijk. Verstandelijk. Um, de uiterlijke mens is egoïstisch naar waarneming. Hij heeft geen vrije keuze. Maar is, maar is onderworpen aan cultuur. Ja, school, geboorteplaats. Eten en drinken. So dring je niet tot jezelf door en kom je niet of zeer langzaam tot de vervulling. kabbal is een sneller weg om tot de ware mens te komen. De innerlijke mens is goed door correcties bereik ik mijn goede kant, waar ik samensmelt met het licht van het heelal. In de scheppende krachten zijn altijd twee uitersten. Wij leren wat goed is door het kwade. Goed begint wanneer ik iets van mijzelf wil opofferen, dat eigenlijk van buiten mijzelf is. Vanuit slavernij komt men dan aan de grens van het gebied, van het egoïstisch verlangen en het ware geven, en niet je eigen beeld van geven en ontvangen, dat alleen maar voor jezelf is. De zone geven. En egoïstisch ontvangen, dat is de mens. Hier zit de weerstand en het werk dat, die, dat hij verricht, verrichten moet. De mens heeft de natuur van enorm verweer. De mens heeft van nature een enorm verweer tegen het ware bestaan want het innerlijke gedeelte is veel zwakker dan het uiterlijke. Het geven lijkt zwakker te zijn dan het egoïstische ontvangen. Maar het zwakke het het zal uiteindelijk overwinnen. Het is goed om dingen te herhalen. Want elke dag zijn we weer anders, vernieuwd. Een volgend paragraafje. 2.5 Hoe kom ik aan mijn wensen? Om op deze vraag een zinvol antwoord te geven, zullen we iets vertellen over het ontstaan van het heelal. Hoe ontstond het heelal? Geestelijk gezien, eerst was er overal en, enkel licht, enkel ondeelbaar licht. Er was geen plaats voor iets anders, nog voor tekort. Alles was het licht, perfectie, en met volmaaktheid gevuld. Toen wilde het licht, om zo in menselijke bewoordingen dat te beschrijven, toen wilde dat licht iets creëren dat over zijn eigenschappen um, te weten zou komen. En uiteindelijk zoals hem zou worden. Alleen als je dezelfde eigenschappen hebt, kan je het ervaren en zijn eigenschappen eigen maken. Je een eigenschap eigen maken, betekent iets bevatten. En dan kun je er een relatie mee aangaan. Een eigenschap betekent een bepaalde kracht in het heelal. Alles is nodig en goed. Ken je de constructie van het heelal? Dan ontvang je de straling die je leven geeft. Je trekt het aan en de hele wereld profiteert ervan mee. Zo trek je de hoge fijne kracht naar deze wereld. Zij is onzichtbaar voor onze ogen, maar het wordt toch verspreid over de aarde. Maar hoe creëer je iets anders, wanneer alles al volmaakt is? Het licht trok zich. Daarom weg uit wat het centrale punt van het heelal zal worden. Dat is onder andere onze aarde. Het heelal is net zoals onze aardbol rond, omdat rond een volmaakte vorm is. Er blijft een lege plaats achter, leeg van licht. Die leegte is donker, er is dus een tekort. Het licht komt nadien weer binnen in de vorm van een klein straaltje en niet meteen in volle overvloed, want anders is het weer de uitgangssituatie. Nadat het licht deze lege plaats weer binnenkwam, ging het zich geleidelijk naar beneden verspreiden, beneden in geestelijke uh, opzicht, hoog en laag. Elke volgende verspreiding was een steeds grover wordend licht. Dat grovere licht kon nu het dunnere vorige licht in zich ontvangen. Het principe van een fontein. In een fontein spuit centraal de hoogste straal. Het water valt rond de hoofdstraal Op de grond en kaatst terug naar boven. Het weerkaatste water komt uiteraard niet meer zo hoog terug als de initiële straal. Vergelijk de inval van het licht met dit beeld van een waterval. Het licht verliest zijn kracht na de botsing en blijft onder de bron, onder de bron, van waaruit het viel. Het valt bijvoorbeeld van tien meter hoogte naar beneden en katst zeven meter terug. Er is nog geen kracht in deze leegte om dit licht aan te kunnen. Het is een adaptie zoals, zoals je vanuit een donkere kamer aan licht moet wennen. Het materiële leven is belachelijk klein vergeleken met wat je allemaal hebben kan met het straaltje licht. Zo ontstonden alle wensen van de wereld. Het tekort aan licht, in welke vorm dan ook. Uh, wat heeft de leegte gebracht? Beperking, causaliteit. Uh, zien wij, zien dat er twee tegengestelde dingen zijn, Licht, en donker, vol, tekort, dag, nacht, man, vrouw, goed, kwad. Later, wanneer de wereld zich ontplooit, gaat de mens zich met het licht in overeenstemming brengen en ontstaat er een relatie tussen de mensen het licht. Volmaaktheid is goed, licht, kwaad, is slecht, donker, maar de ene kan, kan niet zonder de ander. Leegte betekent de wens naar het licht of de vervulling die er ooit was. Een wens is dus de plaats waar het licht kan binnenkomen. Volgende paragraafje 2.6 Ambitie na, naar ambitie naar volmaaktheid zit in het doel van het hemel. Um, iedereen mag geloven in kennis. Het vult ons ego volledig en wij evolueren naar volledige onafhankelijkheid, zo ver, mogelijk, zo ver mogelijk weg van het levenslicht en ons ware doel. Het gaat door tot wij zien hoe leeg, hoe leeg van binnen wij zijn. Nooit had, nooit had de mens iets goeds in zichzelf, voor, door zichzelf. Wij ervaren eenzaamheid en structurele teleurstelling. Een gevoel van genoeg te hebben van al het egoïstische ontvangen. En dan gaan we schreeuwen. En strijven naar het verbond met het licht, maar dan vanuit je eigen perspectief. Niet dat je je moet laten overspoelen met licht, zodat so het je, het je verblindt. Men is traditioneel van mening dat de mens intrinsiek iets goeds in zichzelf heeft. Geloofsovertuigingen beginnen met wie en wat goed en kwaad is. Maar niemand is goed in, op zichzelf of in zichzelf, kunnen we zeggen. En toch is het goed om een innerlijke houding aan te nemen, dat anderen dichter bij hun doel staan dan, dan jij, het beschermt je tegen hoogmoed. Beschouw iedereen alsof die meer in zich heeft dan jij, maar speel geen komedie. Niets is goed op zichzelf. Alleen wat uit het middelpunt wegtrok is intrinsiek goed. Dat gebeurde ex nihilo, uit het niets. Het licht trok zich uit, alles terug. Het licht trok zich uit, alles terug, eigenlijk. Stel je iets voor dat volledig met licht is gevuld. En vervolgens dat het licht opeens weggaat. Er ontstaat dan een lege ruimte. En die ruimte gaan wij kijken... In die ruimte gaan we kijken wat de volgende stap van het licht is. De materiële sferen vormen lagen van dikker naar eiler, aarde, atmosfeer, troposfeer, stratosfeer, ionosfeer, magnetosfeer. En pas dan komen wij tot die laag waar de ware bron van onze innerlijke mens is. Ja, die noem ik de spiritosfeer. De materiële sferen zijn miljarden jaren oud. Voorbij de snelheid van 300.000 kilometer per seconde, verandert al het materiële tot een punt. Daar is daar... Is de spiritosfeer, de bron van je innerlijke mens, waaruit al het goede naar je toestroomt. De, de ruimtevaart kan er nooit bij komen, alleen door het toepassen van de anderen, zoals onder andere door de vier verbonden na te komen, kunnen we er wel tot uh, doordringen. Door gevoel voor het innerlijk te ontwikkelen, kunnen we wel tot vervulling komen. De 6000 jaar van correcties zijn correctiefasen. Het 7.000ste zevende, zevende, jaar is een Onderbreking met nodige transformaties. Tegen het tienduizend, de, tienduizendste jaar verdwijnt het ego of het kwaad volledig van de aarde. Daar bestaat de dood niet meer. Eh, en nog een paragraafje. Vier categorieën van de mens. Er zijn vier categorieën in de innerlijke vooruitgang van de mens, die overeenkomen met de vier vormen van bestaan in de natuur. De eerste is steen of levenloze natuur. Het is een eigenschap waarbij ieder lid van deze groep niets persoonlijks of zelfstandigs heeft. Hij is zonder eigen innerlijke, persoonlijke beweging, zoals een steen. Hij heeft geen vrijheid of macht over zichzelf. Hij bevindt zich in de macht van de natuur en hij vervult onbewust het in hem verankerde programma. In deze toestand bevindt, zich, bevindt hij zich in het meest uiterlijke deel van zijn uiterlijke mens, daar is absoluut nog geen waarneming van enig niveau van zijn innerlijk. Hij gaat geheel en al op in zijn wensen om steeds voor zichzelf te ontvangen. De tweede categorie. Plant of vegetarische natuur, vegetatieve natuur. Het ja, allemaal geestelijke categorieën, ja, die zijn de categorieën van de mens, maar die heet plant- of vegetatieve natuur. Bij ieder lid van deze groep wordt het begin van een zelfstandige wens uh, zichtbaar. Hij kan iets tegen de wens van de natuur beginnen. Hij zou iets onbaatzuchtig kunnen doen, bijvoorbeeld geven dat tegengesteld is aan de wens, van de, on, de wens om te ontvangen die hij van nature heeft. Hij ervaart door zijn uiterlijke mens al het gebied van goed en kwaad. Maar hij heeft nog niet genoeg persoonlijke kracht en daarom kiest hij vooral nog voor het kwaad uit dat gebied. De keuze ervaart die nu evenwel als zijn eigen keuze. Maar zoals wij bij de aardse planten kunnen zien, als analogie, ja, behouden zij, hoewel zij in breedte en hoogte kunnen veranderen, allemaal toch één bijzonderheid. Geen van hen kan tegen de aard van alle planten als collectief ingaan. Ze kunnen niet lopen, bijvoorbeeld, zich ver, ver, ver, verplaatsen. Integendeel, jij moet, uh, hij moet de algemene geldige plantenwetten gehoorzaam. Ja, mens van deze groep. Van de, deze groepsgeest, ja. Dus het gaat om in de, de houding. Uh, bij, hun, bij hen ontbreekt de kracht om iets tegen de overigen te doen. Hij heeft geen zelfstandig leven. Zijn leven is een deel van de levens van alle planten. Ze hebben één levenslijn, levensstijl. zijn één pot nat. Zij vormen als het ware één principiële plant, waar elk van hen deel van uitmaakt, met betrekking, met betrekking tot het innerlijke, is het de mens die de wens heeft om egoïstisch te ontvangen en een beetje wil overwinnen. Hij bevindt zich ondertussen nog in de slavernij van zijn omgeving en is nog niet in staat om er innerlijk tegen in te gaan. Hij werkt al met de wens om te geven, maar toch wil toch ontvangen zijn houding is. Ik krab jouw rug, opdat dat jij die van mij zal krabben. Er is al een kleine innerlijke vooruitgang, maar hij blijft afhankelijk van de omgeving die hem een richting geeft. De, de derde categorie, dier of dierlijke natuur. En in ieder lid van deze groep werd een zelfstandige eigenschap geplant. Elke dier heeft zijn eigen bijzonderheid. Het verkeert niet in de slavernij van zijn omgeving. Elk heeft zijn eigen waarneming en zijn eigen eigenschap. In de fase dier kan hij tegen de wens van zijn natuur ingaan en dus werken om te geven. Hij is niet meer onder, onderhevig aan zijn omgeving. Hij leeft een persoonlijk leven. Zijn leven hangt niet van anderen af. Hij voelt slechts het heden en zijn persoonlijkheid daarin. Maar hij kan niet meer dan zichzelf observeren. Hij kan dus ook niet voor anderen zorgen. Hij kan dus niet in andermans huid kruipen. Hij ervaart al innerlijke lagen van zijn uiterlijke mens, het gebied van goed en kwaad, maar nu kiest hij voornamelijk voor het goede uit dat gebied. Zijn keuzevrijheid neemt toe, hoewel hij nog steeds onberedenerend valt en daardoor bij het kwaad komt. En de vierde uh, categorie, sprekende of menselijke natuur. Deze beschikt over voordelen. 1. Hij handelt tegen de wens van zijn natuur in. 2. Hij is niet afhankelijk van soortgelijken, nog van de omgeving, als de plant dat doet. 3. Hij neemt anderen waar en kan daarom voor hen zorgen en om hen geven. Hij leidt als zijn omgeving leidt en verblijft zich met haar vreugde. In deze fase kan de sprekende zowel van het verleden als van de toekomst ontvangen, terwijl iemand van het dierlijke niveau, elk, elk enkel het heden waarneemt, en dan nog slechts zichzelf. Hij ervaart in zichzelf al lagen van zijn innerlijke mens, ja, in deze vierde, vierde categorie. Maar hij heeft nog niet al het goede uit het gebied van goed en kwaad opgehaald. Hij zoekt nu uitsluitend het goede, en voegt het toe aan zijn ware innerlijke mens. De mate van zijn eigen keuze groeit, hoewel hij nieuw en dan nog valt. Hij gaat doelgericht langs de weg van boven, vers, boven het verstand, naar de volledige vervulling, na alle correcties te hebben gedaan, alle vol alle vonken van licht te hebben opgehaald, zal hij tot het hoge licht komen, tot zijn persoonlijke uiteindelijke correctie. Dit door overeenkomst met de wetten van het heelal.